door negens met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger is op zeker drie plekken langs het front... bezig met een tegenoffensief. Dat schrijft een Amerikaanse oorlogsdenktank. De aanval zou zijn ingezet bij Bakhmut in het westen van Donetsk en in het westen van Zaporizhia. Bij een aanslag op een school in Oeganda... zijn zeker 25 mensen gedood. Hoeveel scholieren er onder de doden zijn, is nog niet duidelijk. Acht gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ook is een onbekend aantal mensen ontvoerd.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 Het weer, het wordt opnieuw zonnig, later in het binnenland ook stapelwolken. 25 tot 29 graden op de wadden, iets koeler. En ook morgen zonnig, met later op de dag meer bewolking. En het wordt wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan het 31 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Friesland staat 2 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. Op de A9 Dima Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen 3 kilometer file door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is nog geen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 ...op de hoogte van alle gebeurtenissen... ...op het circuit van Waze Radio, alleen op ZFM. Uh, we zijn weer in de uitzending. Uh, we hebben inmiddels een nieuwe gast uh, aan tafel... Ja, ...waar we geluisterd hebben naar Lambada van Kahoma. Ja. Uh, en tegenover mij zit uh, wethouder Jan-Jaap de Kloet... Goedemorgen. Welkom uh, Jan-Jaap. Leuk dat je Hans. er bent. Dank ja. Je. Ja, leuk om er te zijn. Ja, want uh, Jan-Jaap is uh, wethouder uh, niet alleen voor de woningbouw in Zandvoort, hè, waar we precies straks nog even over gaan hebben, maar ook voor het circuit. Hè. Zeker, circuit en, uh, ja, en de Grand Prix. Dat ja. zijn twee uh, voor mij Grand afzonderlijke ja. onderwerpen, maar ja. hebben wel veel met elkaar te maken. Ja. En nu bij dit evenement? Uh, nu bij dit evenement, ja. je bent er net, maar uh, wat sfeer ervan? Nou ja, de sfeer is uh, buitengewoon goed. Uh, als je ziet hoe de mensen hier rondlopen auto auto's parkeren met een... En nu al met een grote glimlach naar het circuit lopen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Op een, een geweldig mooie dag. Niet al te warm. Ja, nou je woont niet in Zandvoort, zand. Goed, maar gisteren nee. hebben we natuurlijk ook de, de oude Formule 1 avonds gehad hier. Ja. En die maakten toen in de jaren 70 of 80 meer geluid dan ze nu maken. Zeker, ja. Dat is allemaal uh, aangepast. Dus ik heb wel een paar dingen gelezen over dat mensen er overlast van hadden. Maar goed, uh, voor de ja, die paar. Ja, nou, zo blijven. Kijk, het is natuurlijk zo dat het, het circuit hoort bij zand Zandvoort zand hoort bij het circuit. En uh, overlast uh, door het geluid, dat zal door uh, ja, een aantal mensen worden waargenomen. Dat, ja. dat is gewoon zo. Ja, maar, maar daar goed. zijn er ook speciale dagen voor, toch? Daar wordt wel aan gehouden. De geluidsdagen. Zeker, ja, ja. Nee, zeker. Er zijn ook geluidsdagen. Er zijn ook normen heel erg duidelijk vastgesteld, En er wordt uh, real-time uh, de hele dag uh, Gemeet, gecontroleerd hè? en gemeten. Ja. Deze Ja, Jij ook nu op dit moment? Ja. ja. ja? Waar in Noord? Uh, uh, alleen dus zo over het Noord ook in het centrum? Uh, nee, in, in Noord met name. Dus in de omgeving in ieder geval van het circuit. Uh, uh -huh. Op het circuit zelf staan ook uh, meetpunten. Dus uh, het wordt echt goed in de gaten gehouden door de door, uh, meetpunten die er zijn door het circuit zelf. Die hebben ook online Laten zien wat ze verwachten aan geluid en de omgevingsdienst controleert het. Oké, okay, dus maar als ze er overheen gaan, dan kan het stilgelegd, of niet? Of ze zo weinig is het Nee, is. Nee, zo, er gaat niet. dat zou wel heel, heel jammer zijn. Ik denk dat iedereen zich vandaag helemaal aan de regels houdt. Ja. <laughs> uh, maar als er inderdaad uh, ja, overtredingen of overschrijdingen zijn, dan wordt er wel een mededeling gedaan aan het circuit. Ja, inderdaad. Ik, uh, hoe belangrijk is het circuit voor de gemeente Zandvoort? Heb je, heb je daar iets over? Uh... Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een vraag die heel makkelijk te beantwoorden is. Uh, het circuit hoort bij Zandvoort. Uh, Iedereen kent het circuit dat dit jaar 75 jaar bestaat. Dus ja, dat zegt eigenlijk al genoeg. Um, dat hoort gewoon bij de geschiedenis van Zandvoort. En, en, en door de Formule 1 is het ook een belangrijke werkgever geworden. Hè? Zeker. En je ziet ook dat, hoewel Zandvoort natuurlijk al een, gewoon een nationale badplaats is waar iedereen graag naartoe wil. Um, je, ook buiten Zandvoort en ver buiten Zandvoort, internationaal, het echt weer meer op de kaart is komen te staan. Uh, ik sprak, uh, Omdat ik natuurlijk van, niet van hier ben, uh, verblijf ik al regelmatig in Zandvoort om te, om te slaan. En je hoort ook dat in de winter uh, een heel grote belangstelling is voor, uh, voor Zandvoort, juist vanwege de Formule 1. Dat ja. het echt zo'n grote naamsbekendheid wereldwijd heeft gekregen. Ja, die, die spin-off, uh, worden daar onderzoeken naar gedaan? Uh, wat, wat, wat nou de Formule 1 opbrengt voor Zandvoort? Extra, uh... Ja, dat, dat, is natuurlijk heel, ja. Uh, dat is echt heel echt te zeggen altijd. Uh, ik denk als je met de horecabranche praat, dat ze zullen zeggen van, uh, nou, daar zit duidelijk een plus in. Mm -hmm. Um, ik denk ook dat er bedrijven zijn die als de zaak hier dicht gaat uh, of moeilijk bereikbaar is, um, dat die wat minder uh, enthousiast zullen zijn. Uh, het is gelukkig maar tijdelijk. Het is voor uh, nou, een, een dikke week dat het echt uh, lastig is om Zandvoort in te komen. Um, maar uiteindelijk, als je praat over Zandvoort, dan uh, ja, heeft iedereen, dan dit is gewoon een, een, zo'n bekende plek. Ja. Um, dus voor de naamsbekendheid is het echt uh, fantastisch. Ja. Uh, je hebt uh, recentelijk ook gesprekken gevoerd hein, met de circuiten. Directie over ja. de belasting, daar moeten we het even over hebben. de Retributie. De retributiebelasting. Ja. Uh, het is Een heikel onderwerp geweest. Ja, het is een heikel onderwerp. Ik zal het kort even uitleggen. De, de bedoeling is dat er 3 euro per kaartje wordt uh, uh, gespendeerd aan de gemeente. Hè. De, dat moet dan eens een betalen de, tijdens een, een, een Grand Prix. Uh, daar was in het verleden, in het recente verleden, waren daar jaren toch wat fricties over ontstaan. Uh, toen jij begon, toen jij je eerste gesprek had met de directie, Robert van Overdijk. Hoe werd er toen gereageerd? Het circuit beseft dat het een belasting is die de gemeente oplegt. Ja. Uh, dus de houding is eigenlijk van, ja, dat, dat is een belasting die moeten we betalen. Dus daar komen we niet onderuit. Aan de andere kant is het circuit er uiteraard niet blij mee. Nee. En dat realiseren we ons allemaal om. Uh, Maar het besef dat er uh, een bedrag wordt geheven ook om de kosten van de gemeente gedeeltelijk te dekken, uh, luister goed naar mij, gedeeltelijk te dekken, dat, dat besef is er wel. Alleen het is natuurlijk niet leuk als je goed weet allemaal hoeveel mensen hier komen, als je daar 3 euro bij rekent, weet je ongeveer wat voor bedrag we het over hebben. Maar goed, als je het optelt, dat is 300.000 euro, 300.000 bezoekers per weekend, hè? Dus over twee jaar is dat dubbele natuurlijk. Dat zou dan 900.000 euro per race zijn. Spek en spek weekend, en zaterdag zondag. Oké, maar dek niet de kosten van de gemeente. Nee, maak niet. Dat lijkt me niet. Nee, nou aan ja, 900.000 euro kun je toch even wat extra's verdoen, toch? Ja, wat je wel moet realiseren, of nou, je moet niks, maar wat ik wel graag wil onderstrepen, is dat er uh, eigenlijk het hele jaar uh, aan de Grand Prix uh, wordt gewerkt. Uh, ambtenaren uh, ambtenaren zeker, worden ingezet, ja. er worden plannen gemaakt, er worden scenario's gemaakt om de zaken goed en veilig te laten verlopen. Er worden scenario's gemaakt en uitgewerkt, zeker in het weekend, om de bereikbaarheid van Zandvoort goed te houden, zeker voor de inwoners, maar ook voor een aantal gasten die hier toch al zijn. Dat is een enorme organisatie erbij bekijken. Ja, ja. Ja. Nou, dat, dat is iets waarvan we zeggen nou, dat is een direct gevolg van wat Zandvoort uh, moet, moet doen uh, voor, de, voor het, het feit dat er een Formule 1 weekend is. Aan de andere kant is het zo dat we een, een, een badplaats zijn in uh, het midden van het zomerseizoen. De vakanties zijn nog bezig aan het einde van het, uh, ja. uh, van het jaar, of aan het einde van de zomer. Uh, dat is volgens mij volgend jaar ook het geval. Dat we nog in de, redelijk in de vakantie vallen. Het is een hele drukke periode. Ja. Dus we doen sowieso al heel veel, omdat dat sowieso in goede baan te leiden. Aan de andere kant komen er extra's bij omdat race weekend ook een goede waarde te leiden. Ja, en dat, dan hebben we het over schoonmaken en, en dat soort zaken. Ja, onder andere. maar Dat, dat doen we sowieso al. Maar er is mm -hmm. het in de organisatie van de, van de ambtelijke organisatie zoveel extra's. Er zijn gewoon mensen extra aangenomen al is het alleen maar voor de, om een goede communicatie op de, op ja, ja, te zetten. Ja. Maar ook achter de schermen wordt heel veel gedaan. Ja, dat zijn argumenten die de directie ook wel zal aanspreken, of niet? Um, nou, ik weet niet of het aanspreekt, maar het is wel als je het verhaal zo vertelt. Ja, uh, um heb ik de indruk in ieder geval in de gesprekken die ik met ze heb gevoerd, dat het wel goed, goed aankomt en uh, wat, je, wat je niet moet vergeten is dat we in de eerste jaren uh, en dat heeft de gemeenteraad natuurlijk ook gezegd, dat vinden we belangrijk, dat, het, dat de formule 1 terugkomt naar Zandvoort uh, we geven een aantal jaar de tijd om het goed op poten te zetten en daarna gaan we die retributie invoeren, dat was eigenlijk veel, vrij snel bekend tegelijkertijd uh, in dat verhaal is het zo dat de gemeente Zandvoort natuurlijk heel veel geïnvesteerd heeft en wat ik erbij zeg, en dat is gewoon zo dat is geld van onze inwoners, ja, uh, dat ja. hebben aan besteed. Ja, maar aan de andere kant zegt de uh, circuitdirectie: van, uh, door die Grand Prix komen er ook zoveel extra inkomsten. Toeristenbelasting, uh, dat soort zaken. Uh, extra uh, mensen die uh, buiten het seizoen ook komen om het circuit te bekijken. De, uh, dus die inkomsten zijn er ook voor. Zandvoort. Die inkomsten zijn er ook voor. Zandvoort. Tegelijkertijd moet je ook zien dat, in, uh, dat op de gemeentebegroting uh, niet meteen uh, te merken is. Nee, dat, dat kan ik je uh, voorstellen. De, ja. de, de, de financiële huishouding. Ik ben geen wethouder financiën, zoals jullie weten. Maar nou, die heb ik van de week gesproken. Gis, die af, zal, af, die af, zal, af, zal het voor ja. eens hetzelfde zeggen. Nooit genoeg, nooit genoeg. Nee. Nee, die zegt, ja, die zal ook zeggen. Ja, we, we moeten daar toch ook in, als je kijkt wat we allemaal doen vanuit de gemeente. Ja, uh, ja is, daar zit die component voor die retributie in. Mm -hmm. Hoe komen jullie in een bedrag van 3 euro per kaartje? Uh, Waarom geen 4 euro? Waarom geen 2 euro? De, het voorstel is 3 euro. Ik ja, moet het zeggen. Want de gemeenteraad gaat erover. Die ja, gaat er, die um, moet er nog over die beslissen, gaat in de gemeenteraad ja. over beslissen. Um, en het is een, een, een kostenbaatanalyse geweest. Van hoeveel kosten maken wij nu uh, voor dit, voor dit uh, evenement. Um, ja. En dat is... Een Langer dan het weekend wat ik net heb uitgelegd. Um, welk deel willen wij doorbelasten aan het, uh, aan het circuit, aan, aan de Dutch Grand Prix? Um, en welk bedrag staat er tegenover als je ziet hoeveel kaarten er worden verkocht? Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal misschien, ja, ja. maar zo is ja. die berekening ja. tot stand gekomen. Ja. En het nou, is het een, uh, deze belasting? Is het een idee voor andere evenementen straks ook? Uh, of ja. Uh, ja, dat is goed dat ik het vraag. Want, ja, Pride uh, uh, bijvoorbeeld? bijvoorbeeld. <laughs> nou, nee, hoor. Er zit, zit wat... Uh, ja, er zit een andere component wat, in, hè, van die 10.000. Ja, wat, wat, wat ja. belangrijk is... Het, um, het is natuurlijk gekomen omdat de Grand Prix er is. Dat is een groot evenement waar heel veel mensen naartoe komen... Maar er zijn meer evenementen waar uh, veel mensen naartoe komen. En de, de grens van waar ligt je nou uh, die retributie op, uh, is 10.000 betalende bezoekers. En dat betalende bezoekers, dat is wel een, een essentieel ding. Ja. Uh, ik weet niet of de For Pride uh, betaald ja, wordt. Nee, uh, nee. Door de bezoekers, niet. Nou ja, ja dat, dat is Bijna wel dan niet, weer nee. Voor de biertje bijvoorbeeld. Maar meer nee, maar niet nee. voor de toegang. En nee, nee, nee, de Spartan toe. oh. Race voor wel heel veel mensen meedoen, maar dat zijn deelnemers aan het evenement. Je ja. ja, laat de coureurs nee. hier ook geen uh, retributie betalen. Nee. Uh, en, en dat zijn wat voorwaardes van eh, meer dan 10.000 bezoekers, eh, betalende bezoekers. en eh, dat is wat we, Ja, want het circuit betaalt over de eerste 10.000 uh, ook geen uh, belasting. Hè? Klopt dat? Nee, nee, dat is een beetje een stelregel in, in, in een verordening die je maakt over retributie. en ja. Dat geldt eigenlijk voor het hele land. Ja. Je maakt een drempel in, uh, of je bouwt een drempel in en dat is en bij ons gesteld. De de ja, en, en na die drempel ga je betalen. Dus ja. de eerste 10.000 hoeft die retributie niet gegeven te worden. Nee. nee. Uh, Robert van Overdijk, de directeur van het circuit, heeft gisteren in een persconferentie gezegd dat uh, samenwerking met de gemeente uh, enorm goed is. Dat uh, kun jij beamen? Ja, zeker. Ik denk dat uh, de gesprekken die ik heb gevoerd met het, met het circuit uh, en met de organisatie, uh, maar dat geldt ook voor uh, het, het racefestival, zandvoort uh, Beyond. Uh, ja, ik, ik vind dat het, dat het hele constructieve, goede gesprekken zijn. Uh, met, met onderwerpen daarin die niet iedereen altijd even leuk vindt, maar ja, je moet ze toch op tafel leggen. Ja. Je moet ze bespreken ja. met elkaar. Ja. En als je maar in gesprek blijft en uitlegt wat je wil, ik denk dat het het belangrijkste is. Maar ik denk dat je er ook gewoon naar nou, de Formule 1 zelf observeert, dat je dan ziet dat de samenwerking op zich goed is. Ja, en in iedere samenwerking is wel eens een pittig gesprek nodig. Tuurlijk. En dat is... Uh, ja, zo ga je met elkaar om. Ja. En, en dat gaat, vind ik, in een heel constructieve, vriendelijke uh, manier. Uh, we ja. begrijpen elkaar. Uh, we, we, je moet ook zien waar elkaars belangen liggen. En die kunnen niet altijd overeenkomen. Maar ja, daar moet je een, een tussenweg in vinden. En ja, de impact van uh, het circuit van de Formule van de 1 1 in Zandvoort is natuurlijk dusdanig, kijk alleen maar naar de ligging van de squee. Dat, je, je, je moet er over met elkaar in gesprek blijven. Ja. Ja. En misschien wel het hele jaar zo'n zo beetje, dat je het gewoon goed op, de, ja, op je netvlies houdt, wat, waar zijn we nu mee bezig? Ja, maar de wethouder formule 1 uh, in Zandvoort, die heeft natuurlijk van, van eind augustus, begin september, tot uh, zeg maar twee, drie maanden voor de, voor de organisatie weer van, van, van het evenement, niet veel te doen op dat vlak, of zie je dat fout? Uh... Maar ik, ja, kijk, het is zo dat uh, naarmate. Ik heb je nog meer. Jij neemt me juist naarmate het evenement nadert. Dus uh, het, het is nu een voorbereiding. Uh, ja. nog, wat is dat twee maanden? Ja, ja. Uh, Worden die voorbereidingen intensiever? Er ja. worden heel veel dingen op touw gezet in de loop van het jaar. En de draaiboeken zijn er. En je ziet altijd, uh, als je thuis een feestje organiseert, is het ook zo op de laatste moment. Dat je, oh jee, dan moet nog even wat dit gedaan. Of we krijgen een telefoontje daarover. Wat uh, misschien over. Uh, het hoofd is gezien of nog ja. net niet goed ja. geregeld. En je wil juist uh, op de datum dat het begint Aha. het gewoon perfect hebben. En daar werkt iedereen keihard aan. Ja, en ik, zie, uh, ik, ik volg een beetje die vergunning aanvragen. En je ziet er heel veel van uh, burgemeester van Overstraat 108 hè, het adres hier. Uh, die moeten elk jaar weer opnieuw aangevraagd worden. Ja. Voor de bouwtribunes. Nee, op. Ja, en dat, dat is puur uit het uh, oogpunt van, van veiligheid. Ja, ja, en, ja. Als je ziet hoeveel mensen er zijn. Als je ziet hoeveel uh, mensen er op de tribune zitten. Dat moet gewoon perfect zijn. De brandweer moet er naar kijken. De constructie wordt opnieuw bekeken. En hoe goed iedereen het ook doet en hoe veel ervaring er ook is. Ik denk dat het voor iedereen een geruststellende gedachte is ja. dat het elk jaar nog een keer heel goed bekeken wordt. Ja, we stellen de eisen van veiligheid ook bij. Ja, dus natuurlijk. Dingen veranderen. Dus als je, dingen veranderen. Dan kun je, jaar je leert van dingen. Misschien dat het construct net iets anders is uit ervaringen van voorgaande jaren. Dat je zegt nou, we moeten nog iets, net iets anders doen vanwege de toegang. Ik weet het niet precies. Maar dat moet elke keer gewoon goed bekeken worden. Ja, in die gesprekken is er ook naar voren gekomen, wellicht dat uh, vorig jaar waren er wel problemen met vrouwen die uh, zich belaag voelden, ook uh, door, door, uh, door anderen op de op, op, op tribu tribunes. Heb, heb jij het uh, daar met het uh, circuit directie ook ook over gesproken? Nee, ten eerste is het een onderwerp wat meer bij de burgemeester past. Dan ja. heb je het over openbaar orde en veiligheid. Um, uiteraard heb ik het vorig jaar gelezen in de, in de media ja. wat daar uh, gebeurd is. En gisteren zijn er een aantal dingen uh, over gezegd. Ja, waarbij het speelt zich af op het circuit, dus daar ligt het primaire van natuurlijk. Dat ze van alles aan zullen doen om dat uh, ja. Ja, gewoon uit de weg te hebben. Want dat is natuurlijk super vervelend. Nee, dat je een 06-nummer kan bellen of uh, appen als er iets gebeurt. Uh. Ja, dan, dat moet goed worden ingericht. en ja. uh, Natuurlijk is er nou contact in het weekend met, uh, met alle diensten en met de burgemeester. Ja. Um, maar dat, ja, dat, dat, dat zijn hele vervelende zaken. En die moeten uh, niet, niet plaatsvinden gewoon. Want iedereen komt hier voor een plezier en om een fantastisch weekend te hebben. We ja. ja. moeten natuurlijk ja. dus ook niet uh, voorkomen dat uh, de beeldvorming ontstaat als er 300.000 mensen ja. Nou, dat er niet gebeurt. Dat het, dat niets juist. gebeurt ja, en dat het ja. de overtoon gaat hebben. Want het is mooie is nou juist dat je zo'n groot evenement kan hebben Vergelijk met een voetbalwedstrijd. 300.000 mensen en, no, en nou geen is. busjes ja, met ME's nodig zijn. En, uh, teamvoerden teamvoerden teamvoerden zijn 10. 10 wedstrijden. Nu ben jij uh, uh, naast de, de Formule 1. Uh, uh, heb je natuurlijk meer werk. Daar hadden we het net al een beetje over. Uh, onder andere de woningbouw. De projecten, ja. uh, projecten. Uh, Jij was nou, nog net uh, begonnen hè? en het eerste gebouw lag Plat op de badhuisplein. Ja, dat is uh, het. Uh, ik dacht van: gaan we meteen goed beginnen? Ja. En, en, en zichtbaar, dus dat is. Uh, nou ja, de, um, hoe zal ik dat zeggen? Er waren natuurlijk voorbereidingen op. Ja, maar voor, kijk, je, je hebt in, in projecten die lang lopen en uh, een aantal projecten lopen 10, 20, misschien wel 30 jaar. Ja. De entrep bijvoorbeeld. Hè? Uh, bijvoorbeeld. Ja, daar ben ik ook druk mee bezig. Maar uh, je, je hebt het over Badersplein, Is uh, iets waarvan ik zei. Van, ja, waarom beginnen we daar niet gewoon? Waarom ja. wordt er niet nu. Uh, er was aankondiging gedaan van. We gaan slopen. Uh, die die panden naast de rotonde. Uh, of die appartementen. Waarom beginnen we daar niet, daar niet ja. gewoon? Ja, en eigenlijk is het een hele praktische vraag. Die ja, vrij snel ook. tot uitvoering kan komen. En ik ben blij dat dat ook zichtbaar is. Het mm. wordt nu netjes opgeruimd. Uh, dat die, die weg konden. Ja. En wat komt er eigenlijk? Er uh, komen nieuwe nieuw appartementen. Er ja. uh, komen ongeveer 60 nieuwe appartementen met daaronder uh, wat ze mooi het een commerciële plint. Dat oh. kunnen winkels zijn. Er uh, zit de horeca waarschijnlijk ook in en daar tegenover uh, wordt al, ook langer gesproken. Over een hotelontwikkeling. Ja. Maar natuurlijk, in de, in de vroege jaren stond daar het, het Badhuis Hotel. Ja, bouwershotel Ja, precies. Ja. En uh, daar, uh, ja, daar moet een nieuwe ontwikkeling komen. En dat is dan weer een particulier initiatief. Ja. En zijn, zijn, het, zijn het alleen uh, dure appartementen of ook sociale woningbouw op die plek? Um, daar wordt uh, van alles in gerealiseerd. De, de uitvraag moet nog gedaan worden. Hè, want we hebben mm -hmm. nu die, uh, uh, ja, die sloopwerkzaamheden ja. gehad. En de precieze invulling, daar gaan we nu aan werken. Ik weet dat er heel veel vraag is naar sociale woningbouw. We ja. hebben natuurlijk meneer Ruckert Rukert uh, de startnotitie gehad. En, uh, hè, waar, uh, en de passagepan waar nu, nu nog één pand staat. Wanneer gaat het uh, dat pl trouwens plat? Uh, dat is inderdaad uh, net voor mijn tijd is dat besloten en uh, dat zal één deze dagen om even overdrachtelijk te zeggen moeten gebeuren. Ja, de, want, de deal is gesloten en uh, ja, me het, ook, het bedrag ja. is goedgekeurd door de, door de gemeenteraad. En dan kun je daar ook gaan bouwen natuurlijk. Ja, dus die, die rand van de passagepan, ja. dat is uh, ja. iets waar we ook naar kijken. Ja, zeker. En, en die, die andere panden. Er is natuurlijk een verdeelsleutel in antwoord ooit afgesproken, sociaal ja. eh, ja, 30, 30, 30, 50, 20. Ja, ja. Ja. Dus 30 sociaal, 50 middensegmenten ja. qua, qua prijsklasse en 20% de, de dure klasse. Ja. ja, maar dat zou dus ook moeten gelden voor het Badhuisplein. Ja, en uh, wat er in de Raad is gezegd uh, toen we het over Rukert hadden, uh, stel nu dat je daar 100% sociaal doet, voor, voor, uh, het liefst voor jongeren, maar uh, de wens is ook geuit van doe het ook voor de wat oudere inwoners, die graag willen doorstromen ja. naar een appartement bijvoorbeeld dank u wel stel nu dat je daar uh, 100% sociaal kan realiseren, bouw je daarmee een, een soort ruimte op, op een andere plek iets minder sociaal te doen ja. um, ik heb gezegd nou ja, als, als, als de raad dat wil, want die gaat er op de slotverwerking open, wil ik er best over nadenken en ik denk dat je op sommige plekken um, een, een heel goed verhaal kan houden van hier doen we iets minder sociaal vanwege de ligging, vanwege ook de kosten van de grond hè, want dat heeft natuurlijk met elkaar te maken um, en dat je zo in Zandvoort wel die, die verdeling kan maken alleen dat je misschien per project iets kan schuiven en wat ja, ruimte kan creëren. Ja, want in de komende jaren moeten er, dacht ik, 650 woningen bijkomen. Ja, En als je dan, als je dan kan aangeven dat er zo'n 222 sociale woningbouw is, ja, in als je totaal, dat, dan, ja. Ja, dan heb je dat ook te pakken natuurlijk. Ja, dan moet je, op, op die manier moet je, of zou je er naar kunnen kijken, inderdaad. Ja. En, en, en een heel groot project, vaak, waar ik ook van de week ben wees kijken, is natuurlijk het Curidex-terrein waar uh, ja. voor de helft zou moeten komen. Dat praten we echt wel over 300 woningen. Ja. Um, dat zit wat ingewikkeld aan elkaar vanwege de verschillende eigendomsrechten. En de Oekraïnse vluchtelingen zitten daar ook. De Oekraïnse vluchtelingen, dat contract is wel aflopend, heb we laten vertellen. En er zitten nog een paar actieve bedrijven, dus daar moet ook goed het gesprek mee worden gevoerd. Maar die Oekraïnse vluchtelingen, contract is aflopend. We hebben meneer Ascher onlangs horen vertellen dat het laatste nog maar lekker tien jaar blijven of zo. Hoe gebeurt het dan? Gemeentes antwoord, want je kunt ze niet zomaar wegsturen. Dat is een goede vraag. Je zou misschien kunnen kijken om even ambtelijk te zeggen, het is niet mijn afdeling... maar wat ik erover denk is dat je wellicht daar andere oplossingen voor moet vinden. En wat je ziet is dat de Oekraïners die hier sowieso in Nederland zijn, heel makkelijk uh, mengen in de, in, in de gemeenschap. Ze vinden vrij snel werk. Um, ze worden heel snel geaccepteerd in de omgeving. Ja. En uh, dat loopt op zich soepel. En ik hoorde gisteren op de radio dat er um, ook inwoners zijn van onze gemeente, maar ook anderen, die zeggen, ja, het zal jammer zijn als ze weggaan. Want we hebben personeelstekort. En het is juist zo fijn dat ze er zijn. Maar aan ja. de andere kant, ze hebben natuurlijk allemaal een woning nodig. straks En dan moet je eerst. ook nog voor de statushouders uh, zorgen. Ook dan nog eens een keertje. En, uh, ja, en, en zo om te zeggen: van, ja, die woningen die dan uh, voor hun zijn, Die zijn niet uh, voor onze inwoners, voor de jongeren. Ja, dus wat je, als je nu kijkt naar die 600 woningen, 650, misschien 700 die je gaat bouwen. daar moet je inderdaad ook rekening mee houden. En daarom vind ik het ook voor de eigen Zandvoortse jongere inwoners... want daar kijken we eigenlijk ja. heel erg. naar, staat ik in het coalitieakkoord. Hmm. Um, ja, moet je daar heel goed naar kijken. Van, kunnen we daar snel stappen in nemen? Ja, ja. en, en dat is ook een beetje mijn uh, manier van, uh, van acteren... dat ik daar heel graag uh, dingen in wil doen... waardoor die uh, projecten waar we het net over hadden... Uh, echt vlot getrokken worden... en dat ze ermee aan de slag kunnen. Ja, maar is er ook ruimte ja. om, om wat te doen... binnen de uh, woningbouwvereniging bijvoorbeeld? Ja, er zijn natuurlijk prestatieafspraken... maar we hebben in Zandvoort Noord flatgebouwen staan drie slaapkamers, waar die alleen maar bestemd zijn voor 65 plus. dat ja, jonge ja. gezinnen daar bijvoorbeeld heel goed zouden kunnen zitten. En veel ouderen, misschien wel wat kleiner zouden kunnen gaan wonen. Maar dan mag je als jongere en gezin mag je daar niet wonen. Nee. Dus dat is als het hebben, hebben we het praten hebben over pre-wonen, de ja. woningbaarcorporatie. Daar hebben ze zo uh, dat soort gesprekken over. Dat is Martijn Hendricks die uh, praat met ze erover. Uh, wij praten over het nieuw creëren van uh, woningen. In de sociale sfeer, en daar praten we ook met ze over. En ik zal wat jij nu zegt. Het um, zal een van de dingen zijn die ik. Nogmaals, het is niet echt mijn portefeuille, maar ik zal het wel aanstippen van laat in het totale beeld wat we willen creëren voor Zandvoort ook daar eens naar kijken. Van, ja. hoe, hoe doen we dat? Dat maakt het creatiever, want dan kun je wel verschuiven. Dan heb je weer woningen waar ja, misschien, misschien met wat lage misschien zijn, inkomens kunnen wonen. En misschien zijn ze Zandvoorters zegt zeggen, nou ik woon in een, in een iets te groot appartement. Ik zou best wat kleiner willen, maar dan wel nieuw willen wonen. Dus een mooi nieuw, iets kleiner appartement. Huh. Uh, dan je... Die doorstromen ja, net al ja, maar goed. Uh, je had het net over het gebied. Het is een een, een, een een waar al inderdaad 30 jaar of zo ja. over, wordt nou heel gevolgd. lang in ieder geval. Ja, heel, heel lang in ieder geval, misschien wel 35 jaar. Maar uh, heb je het idee dat het sneller zou kunnen, allemaal of niet? Want. Dat is een vrij algemene vraag, die ik ook vrij algemeen zal beantwoorden. Okay, um, hem ik kan het directer stellen hoor. Maar... Um, dat mag ook, maar nee, dat, dat, ik denk het wel. En ik denk dat het uh, ook komt omdat het ook daar zit. En, het, het is allemaal niet makkelijk. Het, nee, zit, het zit vrij dicht uh, op, de, op, op de zee, op de boulevard, op het strandgebied. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Of sorry, op het, op het, op het op de duingebied bedoel ik. Um, en omdat er ook verschillende partijen een rol in spelen, waar de gemeente er een van is. Uh, daar zit je bijvoorbeeld ook met de parkeerproblematiek, ja. die uh, moet worden opgelost. Er zit al een enorme parkeergarage onder. Dat, uh, ja. ja. Hè, die, die, die, is, die is er gewoon, toch? Die. Ja, zeker, maar je, je kan, dingen die echt voor de hand liggend lijken, uh, zijn het niet Zij altijd. Niet. Uh, ook om, en daar kijk je ook weer van. Uh, nou, hoe moeten we dat technisch oplossen? En ja. uh, welke ja. kosten? Uh, je, moet het, je moet het goed uitzoeken. Je moet berekeningen maken. Dat is ja. altijd wel een vrij lang traject. Ik zeg wel vaker dat dingen die Lang duren, uh, niet lang duren om het allemaal zo leuk vinden, uh, maar juist omdat we het heel zorgvuldig willen uitzoeken en uh, ja. als je dan met dat plan naar de Raad gaat, want die moet daar een klap op ja, geven, ja. moet het gewoon echt heel gedegen zijn. Ja, je bent nu 2,5, drie maanden bezig, zoiets? Ja, sinds uh, 19 april, dat is bijna toen jij begon aan deze klus, uh, dan had je waarschijnlijk een idee, Zandvoort, uh, leuk, uh, strand. Uh, hoe, hoe is dat voor jou uitgerold? Uh, ben je er tevreden mee, of kom je dingen tegen dat je denkt van oh, waar ben ik aan begonnen? Nee, dat laatste zeker niet. Nee. Uh, ik, ik wist waar ik aan begon. Ik heb natuurlijk... Me vooral... Ingelezen gedaan? Ja, natuurlijk. Ja, ja. En ik heb uh, ingelezen welke projecten er speelden. Ja, ja. En ik heb voordat ik het uh, gesprek had met OPZ... Hè, want daar zit ik ja. natuurlijk voor in, de, in het college. Oudere partij Zandvoort. Oudere partij Zandvoort. Uh, heb ik alle locaties bezocht. En uh, heb ik een aantal gesprekken gevoerd... van wat, wat speelt hier nou precies. Ik heb ja. de, de visies heb ik gelezen. Uh, ik heb de achterliggende documenten. Heb ik, wat, wat ik kon vinden daarvan heb ja. ik uh, ja. natuurlijk gelezen. Dus ik wist, ik wist wat het wat Beelden. Waar je aan begon. Ja. maar je wist dan... ik wist dat ik aan begon. Ja, en en uh, hoe is de samenwerking met de Zandvoortse gemeenteraad uh, tot nu toe? Fantastisch. Fantastisch. Ja. <laughs> is nee, kan je... nee, maar daar het ja. gaat, het gaat hetzelfde voor. Kijk, ja. Ja. Uh, de gemeenteraad wil natuurlijk een aantal zaken uh, gerealiseerd hebben. Uh, de coalitie wil natuurlijk het coalitieakkoord uitgewerkt hebben. De oppositie heeft ook een aantal wensen. Uh, en je bent wethouder, uh, we zijn wethouders uh, voor de hele gemeenteraad. Dus je ja. praat zowel, althans als ik naar mezelf kijk, ik praat zowel met coalitie als met oppositie. Juist ook om... Mijn, mijn visie en mijn ambities en uh, de wijze waarop ik dingen wil aanpakken duidelijk te maken. Dat ja. ze niet voor verrassingen komen te staan als ik in de, in de gemeenteraad zit. Hoe ervaart u de, de ambtelijke samenwerking met Haarlem? U hebt de ambtelijke apparatuur? Ja, is een groot ook... deel een andere stad. Uh, ja, zeker. Ja. Het, is, uh, uh, dus het is natuurlijk een hele uh, duidelijke construct er, wat er ontstaan is. Omdat er uh, ambtelijke fusie zelfs volgens mij is met uh, of in ieder geval een hele innige samenwerking met, met Haarlem. Ja. Uh, en ik heb ik weet dat daar wat kritiek op is. Um, maar als het praat over stroperigheid um, Want dat wordt wel eens uh, Dat wordt wel uh, regelmatig gebruikt Ja, ik heb daar weinig last van en, um, ik, ik heb dat nog niet gemerkt Natuurlijk uh, heb je niet iedereen meteen aan de lijn Maar ik heb wel uh, gemerkt dat als je zegt nou, Er is een, er is een klein aantal uh, Van de, de, de grote aantal projecten is er een paar, Zijn er een paar die ik echt als prioriteit beschouw. Ja. Uh, we hebben net een ja. uh, vuur laten passeren en het, ja, ik vind ook, dat moet je aangeven. Je moet zeggen, nou daar wil ik echt op focussen in de komende periode. Want ik weet dat dat heel zichtbaar is voor de bezoekers, voor de toeristen. Ja. Het is het Badhuisplein, het is het entreegebied. Ja, dat ligt aan de boulevard. Ja. Dus als je daar rondloopt, zie je dat meteen. Dat bepaalt ook de sfeer van de ja. rust. Zeker. Nou, dat vind ik belangrijk. Tuurlijk. tuurlijk. En ik heb ook aangegeven, daar wil ik echt op, op focussen. En daar moet ik echt op doorpakken. Ja. Uh, ja, we gaan een beetje afronden. Want we Jammer. zitten al lekker... Ja, zeker. We kunnen <laughs> nog zo'n half uur... <laughs> je bent van harte welkom. Bij ik je weet, je weet het het ja, ik kom graag langs het weet je ja. Al ja. Hey, hartelijk bedankt voor Wat ga je vandaag verder doen? Ik ben de hele dag op circuit. Oh. En uh, als het goed is, en ik denk dat, dat het gaat gebeuren, uh, rijd ik vanavond mee in de parade. Oh, wat leuk. Naar het, uh, naar het, uh, in een Formule 1-auto, uh, of niet? Uh. Ik weet niet waar het auto ik mag zitten. Nee. <laughs> Misschien in mijn eigen auto, maar... Uh, ja, de parade is vanavond om de 8 uur. He? Die is vanavond. De parade af. staat hier, uh, ja. meneer Zonneveld. Uh, ja, het <laughs> komt goed. Kon goed. <laughs> uh, ja, dus parade begint om 8 uur. Ja. En uh, ik zal nog één keer even de route uh, zeggen. We gaan hier van de uh, gaan we eruit. We gaan via de... Spijkstraat en dan gaan we de Engelbedstraat op en dan maken we het rondje via de Oranjestraat naar beneden en dan gaan ze de Haldenstraat <laughs> door en dan komen ze weer via de Zeestraat gaan ze weer naar de Engelbedstraat en dan gaan ze weer de Oranjestraat doen en dan gaan ze parkeren. Ja. Dus het is een uh, vrij lange ronde voor je met een hoop bochten. <laughs> ja. Zeker, ik heb bereid de uh, fysiek rie rie en mentaal... Uh, Riemen, ervoor Riemen vast, ja, hè? Riemen ja, ja. ja, vast, Oké, okay, Hartelijk, bedankt, uh, hartelijk bedankt. bedankt, we gaan eerst nog even een klein muziekje doen. Want, ja, dan kan je even oefenen, want het moet even in Duits gebeuren. In Duits, ja. Voilà. ja dat is geen probleem. <laughs> ja. Heb je muziek uh, klaarstaan. Oh, wat krijgen we nou? Hallo dat Op het, op het Race Radio, alleen op CFM. Goed, na het gesprek met uh, jan de Kloet uh, gaan we verder. <coughs> Ik heb bij ons tegenover ons zitten Kai. En Kai is van uh, Chrome Cars. We gaan een gesprek voeren, trouwens, in het Duits. zin van Chrome Cars, wat is dat? Ja, we zijn erst maar hendler <coughs> van klassische voertuigen en hebben nebenbij. <coughs> um, <coughs> eine sehr große Sammlung aufgebaut, wir nennen das Black and Gold Collection, also Fahrzeuge aus den 70er, 80er Jahren von äh, Jomplier Special. Mhm. Und damit sind wir natürlich auch heute hier und im Einsatz. Nur, nur Formel 1 Wagen? Nein, wir haben auch einen modernen LMP dabei, aus äh, 2012. Den pilotiert Marco Werner zum Beispiel, ja. Le Mans Gewinner, Daytona Gewinner, Sebring Gewinner. <lacht> ja, Ja, die Formel 1 Wagen mit, mit ähm John Player Special, das war ein, war ein schöner Wagen. Definitiv. Und einige sagen, das war die schönste Formel 1 Wagen. Das war der das Grund, warum wir angefangen haben wieder. genau zu sammeln, weil das ist für mich auch die schönste Epoche und die schönste Farbkombination, ja. die es im Motorsport je gegeben hat. Schwarz und Gold, yes. das war sehr, sehr schön. ja. Und viele Formel-Einfahrer äh, haben damit gefahren. Definitiv, ja. Bis hin zu äh, Ayrton Senna zum Schluss. Ja, zum Schluss. Äh, Senna, ja, zum Schluss, zum Schluss, der, ja. Ja. Ja. Zu Schluss in der äh, Jumbler-Special-Ära <lacht> ja, ja. ist er gefahren, ja, den ja. 97-98-T. Ja. Und da war eine Ein sehr äh, bekannte Besitzer äh, von diesem äh, Wagen, Gott. Colin Chapman. Richtig, das ist der Gründer und äh, Eigentümer von Lotus damals gewesen. Ja. Haben Sie Colin Chapman auch mitgemacht? Nein, den habe ich nicht mehr kennengelernt. Ähm, seinen Sohn kennen wir ganz gut, den Clive. Der führt ja das Heritage-Programm von Lotus weiter ja, okay. unter dem äh, Namen äh, Classic Team Lotus. Und, ja sind wir sehr gut bekannt mit ihm. Ja und uh, wie viele Rennen machen Sie? Wie, wie, wie, wie viele? Ja, wir sind fast ja. ähm, in der Saison sind wir fast wöchentlich irgendwo unterwegs. Ja. Ähm, dieses Jahr fahren wir glaube ich so acht oder neun Rennen innerhalb der Masters-Serie und ähm, sind ganz gut unterwegs mit äh, zwei oder drei Fahrzeugen je nachdem wo wir starten. Ja und auch in äh, Monte Carlo Classic äh, haben wir letztes Jahr was ganz Großes ja. geschafft. Ja, wir haben tatsächlich in einer ähm, in einem Grid, also in einer äh, in einer Serie von Fahrzeugen, die innerhalb von Vier Jahren gebaut wurden, also 81 bis 85 haben wir tatsächlich Platz 1 bis 3 belegt. Ja, ah, schön. Es kostet sehr viel Geld, denke ich, oder? Definitiv, ja. Ja, ja wie, wie, Sie, äh, haben Sie so, so viel Geld? <lacht> ja, über Geld spricht man in dem Sinne nicht, aber äh, mir geht es sicherlich besser als vielen anderen. Ähm, von daher habe ich mir ja, als äh, Ziel immer gesetzt, die Autos einzusetzen. Das kostet natürlich ja. Geld, das ist mir ja. klar. Ja. Aber das mache ich gerne, weil es einfach wirklich Spaß bringt und äh, die Fahrzeuge auf die Rennstrecke gehören und nicht ins Museum. Ja, Aber was ist das schönste Wagen, äh, die Sie haben? Ähm, jetzt in der äh, Black and Gold Collection. Aha. Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Also wir haben den Lotus 88, den werden viele gar nicht kennen, weil das Fahrzeug ähm, tatsächlich verboten wurde, obwohl es FIA legal war. Ähm, das war das berühmte Fahrzeug mit dem Doppelchassis. Ja. Und den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Ansonsten alles, was so in der Turbo-Ära war, ähm, 97, 98T, das waren mit die schönsten Autos, die, glaube ich, je gebaut wurden. Ja, ich habe auch ein Foto gesehen mit äh, einem Flugzeug von äh, Colin Chapman. Haben, ja. Ja, das haben Sie auch. Ja, Fliegt vielleicht... noch immer? Oder? Ja, ja, das ist voll im Einsatz bei uns. Wir haben das vor ähm, drei Jahren gefunden in Amerika, haben schön. das zurück nach Europa geholt, restauriert, wieder in die Ursprungsfarbe zurückgebracht ja, äh, mit schön. den äh, schwarz-goldenen Farben ja, und setzen das auch ein und sind da tatsächlich besonders stolz, weil es ja, von Colin Chapman persönlich das Flugzeug war. Ja, ja. Fahren Sie selbst auch die Wagen? Oder? Nein, ich lasse, ich lasse ähm, tatsächlich Profis drin sitzen, weil ich ähm, ja, nicht früh genug angefangen habe mit Rennsport. Ja, nein? Nein, nein. deswegen ich bin ich nicht so vermessen und glaube, dass ich da mitfahren kann und äh, in die Autos gehören einfach aus meiner Sicht ähm, die Piloten, die es auch fahren können. Ja, ja, und, und, und die, die Leute, die an, die, an, die, an den Wagen äh, arbeiten, ja. das sind alle. Äh, alles Profis, genau. Das in dem Profis. ist dem Fall. Ist, dass die äh, Firma Pritec Motorsport aus Unna, die äh, meine komplette äh, Rennsportabteilung äh, praktisch unter den Fittichen hat und betreut und ähm, ja einen sehr guten Job macht und man sieht es ja, wir sind gestern äh, Platz 1 und 2 gefahren mit beiden Autos ja. vorne gewesen. Oh ja, habe ich gesehen. Ja, ja, genau, ist, ja, genau. Sehr schön. Ja. Ja, und jetzt in einer halben Stunde fahren wir wieder, ja. da gibt es ein sogenanntes Reverse Grid. Das heißt, die ersten neun Plätze werden gewechselt und wir fahren dann ja von Platz okay. 9 und 8 los. Oh, ja, ja, ja. Also ganz spannend, weil wir natürlich dann durchs ganze Feld noch durch müssen. Natürlich, ja. Was denken Sie von der Rennstrecke hier von Frankfurt? mega Megaschön. Also eine der schönsten in Europa, natürlich von der Lage her, aber auch vom Anspruch her ja, weil hier ja. ähm, kann man als Fahrer zeigen, dass man fahren kann. Und das finde ja. ich äh, in dem Sinne spannend, weil hier haben auch mal ähm, Fahrer mit Fahrzeugen eine Chance, die vielleicht nicht von der Leistung her ganz vorne mitfahren könnten, ja. aber durch fahrerische Leistung können sie hier ganz vorne mit dabei sein. Und äh, 29 Formel 1 Wagen, das, das ist ja. Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Das ist viel. Ne? Ja. Ja. Also wir haben es ähnlich in Hockenheim gehabt, da haben wir dann am Sonntag noch im zweiten Ring auch noch 21 gehabt. Ich ja. glaube, heute sind noch 25 dabei. Also ich glaube, das ist ähm, wie in guten alten Zeiten dat moest mij vast niet zeggen. schön. Herzlichen dank, Kai. Ze moeten weer op de een. Die vielen voor. En baby, we zien am Fernsehen, Wie het geed? Hartelijk dank. Vielen dank. Ja? We gaan een muziekje draaien weer. Als jij iets klaar hebt staan, Isabel, dat zou mooi zijn. Ja. Race radio inderdaad. Uh, we hebben inmiddels een, een nieuwe gast aan tafel gekregen. Uh, leuk dat hij er is. Dat is Frans Amsing. Welkom uh, Frans. Dank je, dank je. Uh, want Frans uh, heeft een hele eigen racerbaan gebouwd. Rij je ook mee op het circuit of niet? Ja. Ik rijd rondjes op het circuit, maar ik raced niet echt. <laughs> niet racen, maar rondjes rijden maar. Het is eigenlijk uh, wat je vroeger deed... Met een zeepkistje ja. jongetje, van tien. Okay. Dat doe ik eigenlijk nu ook. Oh, wat leuk. Ja. En wat, uh, wat voor wagen is dat Kun je er iets over vertellen? Ja, weet je wat het is? Je hebt, wat ik heel erg mooi vind, dat is die periode 1910. Waar je die mannen oh, in die auto's auto ziet. Geleden. Dat is een hele tijd geleden. Oh, ja. Ik heb het ook niet meegemaakt. Met, met, met die grote sturen? Met die grote sturen zaten ja. twee mannen in die auto. Ja, ja, ja, ja. Die reden ja. op onverharde wegen. En die man die ernaast zat, die was dus eigenlijk alleen maar bezig... om techniek die nu gewoon is in je auto... Ja. toen met de hand te bedienen. Uh -huh. Een pompje voor de benzinedruk... Al ja, dat ja, soort ja, dingen. Ja, ja. Toen dacht ik, als ik nou iets wil maken uit die periode, wat moet dan mijn uitgangspunt zijn? En toen ben ik eigenlijk van mezelf uitgegaan. Ik ben 91 en denk ik moet niet een auto bouwen waar ik later in ga zitten. Ja, je moet wel op uh, ik goed denk, zitten. Dus. Ik moet eerst een zit hebben waar ik goed zit en dan ga ik de auto eromheen bouwen. Ja. En toen heb ik een Nash gekocht uit 1930. Wat is een Nash? Een Amerikaanse auto, ja. een Nash, een achtcilinder. Het wordt technisch, maar er zitten 16 bougies in. Uh -huh. En dat was destijds omdat de benzine nog niet zo goed was, kwalitatief. Mijn brommertje had er maar één. Had je een brommertje? Ja, één, één bougie, laat ik het zo zeggen. <laughs> oh, sorry, sorry. <laughs> ja. maar, uh, dus acht, 18 bougies? Dat 18 was, bougies, terwijl was, ja. in de 70, 80 jaar werd gezegd... Al oh, voor Romeo Twin Spark, maar dat ja. hadden ze eigenlijk al in die tijd. Het is eigenlijk uit de vliegtuigindustrie. Oké, okay. en wanneer heb je die gebouwd dan? Ik ben zes jaar geleden begonnen en ik had een idee hoe het moest worden. Ja. Het moest anders, voor mij was het uitgangspunt anders, dus heel veel dingen zijn anders. Maar het is een zoals ja, het is radio, dus je hebt natuurlijk geen beeld. Ja, jammer, ja, het ja. is een bootteel, dus ja. een hele lange auto van vijf meter lang, 1,45 hoog. Ik ben 1,90, dus net of ik een klein man. Vijf ben. meter lang, dat is het Hij is vijf meter lang. En een open auto waarschijnlijk. Open auto, ja, ja. met een, een bootteel, zeg maar zo'n westpartaille aan ja, de achterkant. Ja, ja. En de voorkant wil ik dus een eigen gezicht maken, dus heb ik gezegd, hoe moet dat eruit? uitzien denk, nou weet je, uh, ik ging op vakantie naar Griekenland en dan kon je van die ridderhelmpjes kopen ja. een ja. En dat is uiteindelijk uitgespoeld voor mijn grill geworden. Ja. Dus je ziet, als je goed kijkt, zie je de vorm van een ridderhelm erin. Oh, wat grappig. Ja, ja. ja leuk. Dus leuk. En nu ben ik daar ben ik vijf jaar mee bezig geweest en de bouw is gewoon op zich ontzettend leuk. En ik heb ze nu ontzettend verloren dat er heel veel mensen komen kijken. Het is ja, een geweldig ding. Het, het, het bestaat niet. Het is hier lichtblauw of niet? Nee, wat welke ja, kleur heeft hij? Nou, dat is moeilijk hè? Want ik heb hem iets van twintig kleurtjes gegeven. Oh, twintig kleuren. Kijk ja, eens nou. Omdat ik hem namelijk oud wilde laten worden. Mm -hmm. Als je hem nu ziet, denk je, oh, dat is een oude auto, die mag wel eens ja. groter worden. Oh, dat is ja ik heb het Een beetje patina ja, ja, zegt. Ja, ja, ja, mooi ja, ja maar ja. je trekt er wel bekijks mee. Ik, heb, uh, ik ben getrouwd, maar. Ja, <laughs> ja ze kijken meer naar jouw auto dan een Ik vrouw. denk dat ze van mij komen. Ja, van nee, jou ook. Je rijdt vanavond mee in de parade, of niet? Ja. Oh, wat leuk. Ja. En, uh, ja, ja. Dus iedereen kan hem zien. Ja, mijn heb vrouw je... zit er daarnaast. Oh, wat goed zeg. En heb je dan een <laughs> nummer op de auto of niet? Uh, ja, moeilijk te zien. Zes, maar wat je heel goed kan zien op de rechter achterkant zie je een poppetje van een halve meter groot met de naam Dutchie. Dutchie, oké, okay. Mooi mooie naam. naam. En ja, je ziet ook wel de grill dat die anders is. En het is gewoon groot. Ja, ja. En in welke klasse moet je hem dan eigenlijk uh, neerzetten? Daar mag ik niet over praten. <laughs> nee, is het het voor... is eigenlijk geen klas, het is er gewoon een ja, zelfbouw. Het is er gewoon een zelfbouw. Weet je, de aardigheid is. Uh... Maar je moet natuurlijk wel bij in een klas uh, meedoen, of niet? Nou, wat leuk is. dat kende ik helemaal niet, maar je hebt bijvoorbeeld in Reumeu, een eiland in ja. Denemarken en in Normandië, Normandy Beach Race, uh -huh. hebben ze races op het strand van oh. 200 meter en daar zie je mannen met potjeshelmen leren pakken oude Harley oude Indien mee, ja? met vrouwen en die hebben allemaal zelf iets gemaakt en alles is goed. Wat leuk. En daar ben ik voor uitgenodigd, ik kende dat totaal niet. Nee. En daar heb je dus een sprintje van 200 meter. Er staat een leuk meisje te springen met een vlag. Geweldig. En dan zie je een paar mannen die dagen elkaar uit. En dan zie je door het strand het zand ja. wegrijden. Kun je ze een keer door... uitnodigen hier? In sommige ook niet. Nou, ik vind het een goed idee, maar ik zei onder ons gezegd: ik ben in IJmuiden geweest. Maar ja. als het woord CO2 valt ja dat klopt is dat maar... gebeurd maar je kan hier een prachtig mooi ja. evenement organiseren misschien dat wij de tweeën kunnen doen we, we hebben Tata's niet in de buurt dus ik uh, weet het ja, ja is... maar het lukt niet nee nee dat, dat lukt niet je hebt het al geprobeerd ik heb het geprobeerd wat ja, oh. ik was in Normandië en er waren 50.000 mensen op zo. van 100 auto's afgekomen ja daar doen ze niet zo moeilijk met co 2 uit en zo nee weet je ja het is weer een andere discussie nee maar dat, dat is waar ja gaan we niet doen hè. nou we kunnen het samen nog een keer proberen hoor maar mij niet uit ik vind het prima dan zeg ik we moeten misschien wel eens kijken wat minder mensen plaats ja, beneden ja, nee, begrijp ik. Bij de bouw van de auto ben je, ben je rare dingen tegengekomen. Dat je denkt, van, nou dan kan ik niet meer verder. Of uh, nou, kan nee. me zo voorstellen dat, ik, dat het niet makkelijk is. Om... Nee, weet je, je moet eigenlijk denk ik weten wat je wil gaan doen. Ja. Je moet zeg maar, ja. zeggen, nou dat wil ik, die lijn, die vormen wil ik hebben. Ja. Die verhoudingen wil ik hebben. Want dat is vaak moeilijk bij een auto, verhoudingen. Ja. Je ziet wel eens autos die zeggen, hey, dat klopt de verhouding niet. Maar je bent constant aan het denken, als ik dit monteer. Kan ik dat later weer loshalen? Ja, ja. Dus je bent constant aan het denken: hoe ga ik dit maar? Welke vorm maak ik hier? Welke vorm maak ik daar? Is het niet te lang? Is het niet te kort? Ja, ja, uh, ja. Ik had op een gegeven moment een auto gebouwd van 5 meter lang. Mm -hmm. maar er zaten hele lage wielen onder van de originele houten wielen nog. Mm -hmm. Dat zag er dus niet uit. Dus moet je ook weer grotere wielen maken. Ja, ja. Omdat je dus uh, de auto verandert. Het stuur is naar achter gegaan. Ja. De versnellerspook is naar achter gegaan. Moet je allemaal alternatieven voor bedenken? Hoe ga je dat dan doen? Ja, maar je bent zelf 1,90 en zei je, daar heb je, ja. heb je hem op gebouwd. Ja. Maar zou er iemand van 60 ook mee kunnen rijden? Of dan wordt het lastig. Hij is alleen voor mij gebouwd. Hij is alleen voor... Ja. <laughs> Niemand anders rijdt er ook nee. in. Nee, nee, nee. Nou, dat is goed, ja. Als ze want... hem willen testen, precies... of ernaast er zitten, dan mogen ze de beleving testen. Ja. Maar niet de auto zelf, dat doe ik wel. En, en hier doe je alleen maar demonstratie, dan Of niet? Nou, ik heb ook nog een. Uh, ik heb 12 jaar op circuits gereisd. Ja. In de tourwagen. Ja, dat ken ik je de naam van, ja, dat dat ja zou ja. En uh, die auto staat hier. Ja. Dat is een Toyota Supra. Die beschildert acht kunstenaars. En ja. daar rijd ik nog vandaag en morgen. Oké. Okay. En, en die andere auto kunnen mensen ook zien. Dat is gewoon in de demonstraties. Oh, je rijdt door de pistraat. Daar hebben ik alleen maar lachende gezichten van mensen. Rustig rijden, he? want het is wel gevaar met ja, die mensen. Ja, je moet wel voorzichtig zijn. Gisteren was het rustig, maar vandaag is het toch wel redelijk het is druk. In de... Gisteren was ik hier en toen dacht nou, meestal op vrijdag, maar het is ongelooflijk. En ja. dan zie je dat het... Oké, okay, we hebben allemaal dingen met uitlanders ja, ja. Maar je ziet dat het enorm leeft. Ja, Weet je, je mag zeker. ook best mensen iets geven waar ze plezier aan hebben. Tuurlijk, dat vind ik ook. Ja. En 75 jaar uh, een stukje zon, voor, Dan moet je het toch een beetje kunnen vieren, lijkt me. Hè? Tuurlijk, iedereen heeft zo zijn hobby en ja, zijn En dat moet je ook een beetje gunnen. En dan dus, moet je een weg vinden dat het ook nog netjes gaat. Ja, dat, dat lijkt me ook. Uh, ja. Nou, en, en Mensen hebben hier plezier aan. En, uh, je, ik denk dat je auto heel veel gefotografeerd wordt ook. Heel veel, ja. ja. Heel veel. Zit je er nog steeds naast uh, met lach. Van het gezicht of je laat het echt op de auto aankomen. Ik heb het vaak niet eens door. Nee. Ik ben het met mensen aan het vertellen en dan ja. de foto's gemaakt, maar dat zie je ook bij heel veel andere auto's. Tuurlijk, ja. het ene punt is met deze auto: er is er natuurlijk maar eentje van. Ja, ja. En de familie 1-auto's die kennen veel mensen wel, maar dat is ook. ook Echt indrukwekkend. Ja, dat is waar zeggen, Dat spreek je ook wel aan, waarschijnlijk. Hè. Die oude uh, wagens uh, van, van, van, van, ik noem maar wat, James Hunt. Ja. Die hier uh, mee rijden, die Hesketh. Ja. Dat zijn natuurlijk prachtige dingen. Dat die ja. zie je niet uh, ja, dat zie je goed vaak. Uit, als je nu de Formule 1 e ziet, ja. waar je eigenlijk moet luisteren of je iets hoort. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, Slofzuigers zijn er. Als je een auto die gestart wordt, ja, dan, dan krijg je de rillingen van, dan is het ja. ongelooflijk indrukwekkend. Hè. En ja. dat is eigenlijk ook. De tijd waar de mannen nog echt ballen hadden. Ja, klopt. klopt. als die zaten in auto's. Ja. weet je waarvan je denkt ja, van... Oeh. Zonder gaan, uh, uh, hans. Plaatsen. Zonder... Uh, die alles op, eigenlijk. De rolbeugel, noem maar op. dat ja. was niks. Het was ja. eigenlijk levensgevaarlijk. Maar ja, dat is de ontwikkeling. En ja. vergeet niet, tijdens... In de autosport... Wordt eigenlijk alles weer ontwikkeld. Wat je nu in je auto vindt. Ja, klopt. Ja. En ja, dus ja, je kunt ja. zeggen, is dat wel nodig? Maar alles wat daar bedacht wordt, ja. wordt. Uiteindelijk komt het ook in de persoon nou, aan te zijn. Al in Ja, ja goede zaak. Dat heb je vaak, dus aan die kant is het goed. Ja, ja. Oké, okay, uh, ik denk dat we naar aan moeten breien, Frans, okay. want wij, anders worden wij weggeduwd door het nieuws. Dat oh, moeten okay. we ook niet hebben, natuurlijk. Nee. Uh, ik wil je hartelijk bedanken en uh, heel veel plezier vanavond met de, met de parade, hè, want dat wordt uh, heel erg leuk. Ja, dan moet je uh, dat, uh, dat, uh, moet je er. gaan zien. Ja, ik, ik ben er sowieso. Ik woon uh, midden in het centrum, ja. dus dat is een probleem. Hartelijk bedankt in ieder geval en uh, veel plezier nog uh, dit weekend. Oké, okay, okay, Bedankt. We gaan nog uh, afsluiten met muziek uh, dit eh uh, Dit uur hartelijk bedankt voor het luisteren. Leave me you way so I'll go but I know I'll think of you every step up the way and I